Elke vrijdag, 24 uur, in de mix. Ja. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam mix Marathon. Voor Jan Hamelink. Slam. Here we go. Vrijdagmiddag, 4 uur geweest. Bijna weekend, althans dat weekend gevoel, dat hebben wel een hele dag hier zo bij Slam. Iedere vrijdag hoor je hier de beste DJ's in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon ben net nog live in de studio de mannen van Housequake. Nu gaan we naar Amerika. Leighton Jordani een uur lang in de Slam Mix Marathon. Hij start met zijn eigen track, met Camden Cox. Dit is Destiny in de Mix Marathon bij Slam. Marathon. Iedere vrijdag gooi je 24 uur lang de beste DJ's in de mix. Twal is erbij. Hop hop, gas erop! Hop hop, gas erop naar huis. Het is officieel weekend. Dat weekend dan trap je af met een uur lang in de mix. Latent Jordani. voor die vrijdagmiddag. Bijna 5 uur, bijna officieel weekend. Trap je natuurlijk af met de Slam Mix Marathon. En heb je nog wat geld over? Ja, maar mijn portemonnee is een beetje leeg aan het raken. Althans, ik heb zoveel uitgegeven aan, uh, aan tickets. Voor bijvoorbeeld het Amsterdam Dance Event. Die, uh, die tickets zijn allemaal live gegaan. Die Kiki Set van 5 uur, heb ik een ticket voor bemachtig. AMF ben ik ook bij. Eigenlijk ieder feestje op aardeemelijk pakken. Maar goed, weet je, het kost allemaal wel wat. Mocht je dat ook hebben, goed nieuws. Wij van Slam zijn natuurlijk jouw festivaldealer. Binnenkort win je hier op Slam weer tickets voor de beste en lijpste festivals. En nu een festival op je radio, de Slam Mix Marathon. Een uur lang in de mix, Legend Jordani. En Ultra Naté in de mix. In de dance zien Leighton Jordani. Een uur lang in de mix marathon bij Slam met straks nog onze vaste resident DJs die je eigenlijk iedere vrijdag hoort: Frank Risardo, James Hype, Nicky Delmero en verder nog straks. En eerst nog tot vijf uur Leighton Jordani in de mix. Maar sowieso nog een keer horen in de Slam Mix Marathon Chart. De 15 heesten op de dansvloer van dit moment. Ook daar staat hij tussen. Straks dus de Mix Marathon Chart hier bij Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag 24 uur in de mix.